11 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. José Mourinho wordt de nieuwe trainer van Manchester United. Het gerucht ging al langer, maar de club heeft nu bevestigd... dat hij de opvolger wordt van Louis van Gaal, die werd deze week ontslagen. Mourinho heeft bij Manchester een contract getekend voor drie jaar. De Portugees werkte bij Chelsea, maar daar werd hij in december ontslagen. President Obama heeft zojuist in Hiroshima een krans gelegd... bij het monument voor de slachtoffers van de atoombom. De bom die de Amerikanen in 1945 op de Japanse stad wierpen... doodde meteen duizenden mensen. In totaal kwamen door Hiroshima 140.000 mensen om het leven. Een paar dagen daarna volgde de bom op Nagasaki. In het kort geding dat FC Twente heeft aangespannen tegen degradatie... komt vandaag geen uitspraak. De zaak dient op dit moment voor de rechtbank in Utrecht. Twente is het er niet mee eens dat de KNVB de club laat degraderen... naar de Eerste Divisie wegens financieel wanbeleid. Volgens FC Twente is degradatie de doodsteek voor de club. Opnieuw is in Israël een minister opgestapt, Avi Gabay. De minister van Milieu kan er niet mee leven dat de ultra-rechtse Lieberman is toegetreden tot de regering. Lieberman werd deze week benoemd als minister van Defensie... nadat zijn voorganger bekend had gemaakt geen vertrouwen meer te hebben in premier Netanyahu. De nu opgestapte milieuminister is een van de oprichters van de middenpartij Kulanu. Hij maakt geen deel uit van de Knesset, dus zijn vertrek heeft geen invloed op het aantal zetels van de regering. Het weer nog, zonnige periode, maar vanmiddag ook stevige bui, soms met onweer. Het wordt ongeveer 22 graden. Tijdens een bui koelt het af naar een graad of 18. Ook morgen zon en stevige bui en nog iets warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat bij Muiden-Oost 2 kilometer file. Op de A6 Ledenstad richting Muiden 4 kilometer tussen Almerenstad en Almerenstad-West. Op de A9 Amstel-Veen richting Alkmaar. Daar staat tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knoopert 3 kilometer. En op de A12 Den Haag naar Utrecht. Daar staat tussen Harmelen en Knoopert nu net een 4 kilometer op de hoofdrijbaan door een ongeluk. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle.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 Met nu de Watertoren. Die ingrijpt. En opnieuw Houtman aan het werk zet. Maar Houtman kan er niet goed bij. Wel Calego. Daar gaan de Spanjaarden dan weer. Op links. Willy van der Kerkhoff. Goed ingegrepen weer. Wat speelt hij een goede wedstrijd? Willy van der Kerkhoff is de uitblinker geweest. in het Nederlands elftal vanavond. Hij paatste nu. Hij deed dat niet goed. En Mercedes heeft kunnen opvangen. En de Spanjaarden opnieuw. Vanenburg fel op de huid van Calego. Calego blijft in balbezit. Maar dan is het toch Ronald Koeman aan de zijlijn die die bal in bezit neemt. Spanjaarden appelleren dat die bal over de zijlijn was. Was die niet. Koeman mag doorgaan. Speelt terug in handen van Piet Schrijvers. Piet Schrijvers dan met zijn lange uittrap. Nog 10 minuten, minder dan 10 minuten. Er zal misschien iets bijgetrokken worden. Maar officiële speeltijd, geen 10 minuten meer. Edwin Koeman, door wordt vastgehouden door Sanchez. Dat moet opnieuw geel zijn. Foutro wil hem niet trekken, geeft wel de vrije trap aan Nederland. Een medentje op 15 buiten het strafschopgebied. Aan de linkerkant, Koeman kon alleen doorgaan. Maar werd aan het shirt getrokken en neergelegd. Nederland neemt een vrije trap en Piet Schrijvers zegt mannen mee, meegaan en hou die achterhoede in de gaten, denk om die uitvallen van de Spanjaarden en Vanenburg gaat de vrije trap nemen, komt hij, hoog voor het doel, doorgekopt, door Koeman, richting Gullit, Gullit dan, kan daar Brokken bij, Brokken kan er niet bij, dan is het Camacho die de bal over de zijlijn speelt, ingooi voor Nederland, halverwege de helft van Spanje aan de rechterkant van het veld. De mannen zijn wat vermoeid, de mannen gaan niet meer zo snel en de mannen denken ook laat die ingooien maar lang duren, zoals Ronald Koeman in dit geval Heeft nu toch gegooid naar Gerald Vanenburg bij de cornervlag. Joleren, twee Spanjaarden op zijn uit. Die kunnen niets anders doen dan de bal over de zijlijn plaatsen. Opnieuw een in ingooi. Brokken. Voorzet Koeman. Hoge voorzet. Oh! Hij zat er goed bij met het hoofd. Maar hij komt die bal een halve meter naast het doel. Het publiek stond al op de banken want telde de derde Nederlandse treffer. Maar de bal ging echt naast. Moeie voorzet van Ronald Koeman. Houdt maar met het hoofd. Keihard, maar net naast het doel van Arconada. Niets anders dan een doeltrap en die is genomen en de Spanjaarden zijn weg. Voor de sport op dit, uh, deze prachtige vrijdag. De, alweer de 27e mei van het jaar 2016. Henny! Ja, de verjaardag van mijn zoon, mijn oudste, 45 nou, oh, geworden. Gefeliciteer, gefeliciteer, Gefeliciteerd, gefeliciteer, En George Benson maar zingen. Give me the night, geef ja. mij het weekend maar. Want het ja. wordt een heerlijk weekend, dat kan ik u uh, voorspellen. Met fantastische voetbalwedstrijden. Maar, maar, we hebben aan de telefoon onze man in Londen. Good morning, Brian. Good morning, Henny. Good morning, Sanford. What a terrible day for you, the 27th of May, because the Irish team is going to lose 5-0 to Holland tonight. Henny, it might be a very good thing if they did. It would be worse if they won 5-0. They think they'd win the Euros. <laughs> oh, nice. Rub it in, man. <laughs> we are not there, but we will We will cheer for the for the Irish and for the Belgian. But oh, yes, uh, yes, tonight yes. tonight you will lose 5-0, five, five absolutely. Well, it, it's an interesting game, I think, for both teams. They're, they're both progressing to build for the next tournament, the next uh, World Cup. Uh, it's a friendly game, so yeah, you know, they, they tend to be rather boring and a lot of substitutes and a lot of change of tactics. But like you, I'm looking forward to it. I'll be sitting down and uh, hopefully Ireland will play some, some of their... Um, uh, second players, you know, there's there's a couple of nice players coming through. Harry Archer from Bournemouth, uh, a, a guy coming up from Oxford. O'Dowda, he's a forward, a young guy. Um, Kieran Clark from Aston Villa, nice player, needs a bit of time. Um, Westwood, the goalkeeper. Yeah, it, it's it's an interesting game. Uh, you know, um, the result I think would will be. It be nice if, if, it's, if it's, you know, uh, there's a couple of scores and something is learned. Yeah, there will be five. <laughs> What? There be five. Look, it's possible. <laughs> <laughs> We have a very good young team with a very good spits. Yeah, yeah. Who is your spits now? <laughs> He is from AZ. He's okay. a, the top scorer in Holland. Okay, I'll watch him. It's my I, son, Vincent Jansen. It's, it's Jansen. It, it, Janssen, Janssen, yeah. Jansen, Janssen, Janssen. I'll watch him and uh, I'll uh, I'll I'll take notes. Are you of listening course. in London to our broadcast or is that not possible? Are you on internet not, listening? No, but it is possible over the internet. Yeah, but yeah. Us, uh, when I speak to you, obviously not. I go into the other part of the... We have a very good computer. speech here. The pitch of Zandvoort. Yeah, yeah. And yeah. I don't know if you know that, but they play a very important game tomorrow. Good. And they can go to a class higher. What do you think? Yeah, They will do that? Why, why not? You know, they get down and, and, and they keep listen to their coach and, and, and they play the game and uh, hopefully get a couple of chances and make sure they score. Yes, they it will it's score. It, it, it, you know, it, it, it, it's a football, it's round, anything can happen. Uh, yeah, yeah, you know, yes, they will I, score tomorrow, absolutely. Good. good and he has a nice question go. for you about the Thanks. English Premier League. Okay, good. Uh, what... what uh What will they do uh, next next year? Who will, will, will be the, the champion? Well, you see, will change immensely. There's it's, it'll be a whole new Premier League. There's a lot of money being invested. All the major managers in Europe are going to be there. The major players will be coming in. Uh, it, it'll be it'll be a change. I presume that the big clubs, once again, will, will take position, the, the, the, the two Manchester clubs. Mourinho has signed this morning. It's official. Yeah. Uh, he's he's their manager. He'll bring, bring in the big players, uh, the Chelsea's, uh, the Arsenal's, and, and then. But look, there's hope for teams like the, the likes of Southampton. Um, Kuhn has done a great job not to be undermined. Maybe one or two more players could make the difference there. Um, Tottenham Hotspur could go again Leicester yes and no I mean you know it's one of those occasions doubtful but there's teams there's Stoke City they're, they're sort of developing I like their manager I always like their manager Mark Hughes he's in there so you wouldn't know I, I think technically it's going to change dramatically um, teams are going to you know have different styles and um We'll see, we'll see. And, uh, and Fardy, Fardy and uh, Mares, what do you think about them? They'll stay one more year, I would think. Yeah. They have an opportunity to play in Europe. No, I, I I wouldn't blame them if they moved on. Fardy is 28. Um, he's looking at the end of his career. If he got one big contract for one of the big European teams, maybe he'd take it, but I, I think he, he, he generally feels... I wouldn't say obliged, but he'd, he'd, he'd like to stay with Leicester one more year. They're in the Champions League. See yeah. where it is, you know. We'll you see the Euros. He plays in the Euros now for England. He's then in the environment of um, top, top players. Let's see how he gets on there, you know. Um, that would be the question, big question mark. Brian, how, how much money do you get out of the uh, Premier League money? They haven't signed my contract yet. I'm still in debate about my contract, Henny, but, you know, it's looking good. <laughs> but you're still there. <laughs> just about, just about, Henny. <laughs> Unfortunately, today is the last day that we have you in the program. But in August, we start again, huh? Eh? 8 of August, the first game, Henny, I'll be on to you before then. Uh, I must get ready. Now, I'm going down to France for the Euros to support the winning team. And uh, that'll be me for the month. And the winning team will be? Uh, Ireland. So when we win tonight with 5-0, the exactly. only real European champion is... Exactly. Holland. Exactly. Save with pride, honey, Henny. Save with pride. <laughs> Have a wonderful time, Brian. And good luck I with the Irish all, team. And uh, I, I thank all your, uh, your, your listeners. And I wish you the best for the summer. Yeah, and we cheer for you and Belgium. Good man. Okay, bye. thank you very much. Goodbye, bye Bye-bye.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 toch nooit zien, misschien Neem ik Spanje als besluit En laat mijn schepen achter Ik ga er stiekem tussenuit Een vluchtweg naar een nieuw begin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 Ja, we springen in Ik ga stikken tussen Een luchtweg naar hit. Ik neem Spanje als besluit de met We springen de lachte. de Holiday in Spain, ofwel, Ik Neem Spanje als Besluit. En we gaan weer verder met onze gasten. En we gaan het over judo hebben in Watertorensport bij Zierfemstandvallen. Ja, want we hebben vandaag als gasten, dat is toch wel bijzonder. Een 85-jarige man, die er nog heel jong uitziet en nog volgens mij heel actief is. Je doet hier nee. ook nog of niet? Judo doet hij ook nog of niet? Dat weet ik niet. Gaan we vragen. Wim Buschel, judo je you nog? Know? Nee. Nee. Ik kan bijna niet meer lopen. Maar ik kan nog fietsen, ik kan nog auto rijden. Ik kan nog een wijntje drinken. Maar voor de is, ik heb overal belangstelling voor. Maar dat is de tol van, van het sporten in je leven. Is dat Geef zo? Geef ogen met jou. Ik ben in de voetballerij een paar keer behoorlijk door mijn enkel gegaan... en nu heb ik uh, in diezelfde enkel... artrose, dusdanig... dat lopen zeer, zeer, zeer, zeer moeilijk is. Ja. Maar we jij... gaan het niet over de handicap sport nee, hebben... Nee, we gaan het over niet. judo uh, hebben. Nee, daarom. Uh, want judo... en dat wil ik graag van jou horen... Ik wil, ik wil eerst nog even vertellen dat jij ook... Uh, uh, wereldkampioenschappen geleid hebt. Hè? Bijvoorbeeld uh, in Amerika, Brazilië, Korea, China. Je bent de hele wereld hoe vaak over geweest? Ja, de hele wereld uh, ben ik over geweest voor wereldkampioenschappen. Maar het mooiste wat ik heb gehad het zijn de Olympische Spelen. In Los Angeles dus in 1984. Het is ongelofelijk. Als dus je dat mee mag maken als scheidsrechter, dat is echt top. Ja, dat geloof ik. Dat is geweldig. Ik heb er ook een aantal gedaan en ik vergeet ze niet. Nee. Ik vond Barcelona nog steeds de mooiste samen met Atlanta. Ja, ik heb Los Angeles als geweldig ervaren. Dat was echt top. We zijn er ook ontzaglijk goed ontvangen. Ze hebben alles voor ons gedaan. De mensen dus die verantwoordelijk waren, verantwoordelijk waren voor de scheidsrechters, Dat was echt geweldig. Een slot uh, hebben we gehad uh, in Bel Air, in Beverly Hills. Wow. Nou, daar kom je normaal nooit. Dat was ja. echt, echt uh, niet te geloven. Ja, de sport kan je in een andere wereld tillen. Ja, dat klopt. Dat klopt, dat is absoluut een feit. Wat ja. ik ook nog van jou wil weten. Uh, in 1910 overleed de grote man, Anton Geesink. Ja. Uh, hoe heb je die gekend? Uh, Anton, die heb ik leren kennen op de lerarentraining. Die we bij G. Koning hadden in de Hobbermaastraat Zuiderbad, weet je. En uh, daar heb ik hem dus uh, leren kennen. Maar ik heb hem ook gescheidseld. En eh, hoe kom je aan het scheidsrechter? En dat wil ik wel even zeggen. Op het eh, Sios Overveen, dat was een internaat in die tijd. Daar heb ik eh, gestudeerd. Daar hebben ook heel veel eh, bekende voetbaltrainers gezeten. Waaronder Leo Beenhakker, Joop Brandt, eh, Guus Heding. En noem maar op. En dat is een geweldige ervaring geweest. En daar moest moesten klassewedstrijden leiden. Ze hadden geen scheidsrechter. Wim, wil jij dat doen? En dat bleek heel goed te gaan. En zo ben ik eigenlijk... Ik ben nooit een echte goede wedstrijd judoka geweest. Maar wel een hele goede... Al mag ik het van mezelf zeggen... Scheidsrechter. Hoe herinner jij je Anto Geesink? Anto Geesink... Herinner, herinner ik als een... Uh, uh, ja, enorm goede judoka. Sterke vent. Voor mij was hij uh, Een aardige collega. Dat was ook nog judo leraar Van de eigen school in Utrecht. En... Uh, we hebben samen nog de scheidsrechterscursus gedaan. Hij heeft ook nog gescheidsrechterd. Maar dat lag hem niet zo. Nee. Het scheidsrechter. Nee. Ik werd vanmorgen wakker en toen had ik ongelooflijk pijn in mijn schouder. Dat is dezelfde pijn als ik in 1964 had. Toen ik Anton op de schouders had in Café Dikke Dries in Utrecht. Ja. Vanwege dat, dat geweldige succes. Ja. Vergeet je ook nooit meer. Nee. Ik, ik, zag... ik zag van de week toevallig een tijdje terug... Een, een filmpje, als je bij die, die zender bij ons te zendt... is natuurlijk elke dag van die oude vrouw Ment uit. En hadden ze, een paar weken geleden hadden ze ook weer die film... dat hij gehuldigd werd in Utrecht... nadat hij de Olympische Spelen gewonnen had... of wereldkampioen gewaars. Dus daar hadden we het of, net over. In, in, in Japan was dat, hè? Oh, ja, in ja, ja. 1964. En dat hij dus terugkwam in Utrecht... Met die, die, die, dat hij dat gehuldigd werd, helemaal in een rijtoer... door dus zijn huis helemaal versierd. Dat was leuk om weer te zien trouwens. Het was zo'n een eenvoudige man. Dat hij woonde in een holgraaf op een flatje met zijn vrouw. Het was, echt, het was een ontzettend fijn event. Ja. Hij, uh, hij werd wereldkampioen in Parijs en olympisch kampioen in Tokio. Ja, dat was in ja. 64, hè? Ja, 64. En, uh, nou ja, ik, ik kwam hem altijd natuurlijk in de trainingen tegen... en altijd dezelfde vraag. Hé, hey Willem, je hand op. Hoe oud ben je nu? Wij schelen drie jaar, hand op. Ik ben drie jaar ouder. Dat was altijd uh, dezelfde uh, dingen wat hij wat vroeg aan me. Ja, leuk. Ja. Jij hebt een sportschool gehad of althans opgebouwd in Zandvoort... Ik uh, studeerde af op Sios in Overveen in 1955 en uh, toen mocht ik assistent worden bij uh, meneer Nauwlaats, de AG, die dus een uh, eigen uh, sportacademie had. De Broemedaalse bij 152 52 in Overveen en daarna besloot ik om in Rotterdam me te gaan vestigen. Ik had een Rotterdams meisje en dat ging niet door. Die accommodatie. Oh, ik dacht en, dat meisje. Nee, dat meisje is wel doorgegaan. <laughs> okay. En de toenmalige burgemeester van Zandvoort, van Venema, die zei: Als jij zin hebt om je in Zandvoort te vestigen, kom dan naar Zandvoort toe, want dan breng je iets nieuws, bijvoorbeeld het, het judo. Nou, toen ben ik begonnen in het gemeenschapshuis, wat nu afgebroken is, 1957. Toen kon ik een tuinzaal huren op de Hoge Weg, maar ja. Alleen het judo, daar was natuurlijk niks mee te verdienen. Maar ik wilde alles geven, gymnastiek, fitness, eh, volleybal, eh, noem allemaal op. Wat in de en toen heb ik gevraagd aan de gemeente Zandvoort voor een stuk grond. Het heeft tien jaar geduurd voor ik een stukje grond kreeg. En dat was aan de AJ van de Molenstraat. En daar heb ik eh, de sportschool weten te bouwen. Op nummer 47? Op 47. En dat heette Ken Amju. Nee, dat heette Sportschool in Buchel. Ja, maar daarna, hè? En daarna, toen ik 64 was en stopte met werken... heb ik hem verkocht aan Cor van de Geest. En dat was Ken Amju. En om die naam wil ik naar de jongens van de SV Zandvoort. Is Want, goed. Die kennen dat maar al te goed, hè? Ja, zeker Ken Amju. Uh, uh, al vanaf de basisschool uh, kwam je daar dan uh, met sportactiviteit uh, terecht. En uh, dan leer je het een en ander dan over judo. En uh, ja, bij mij in ieder geval is dat, uh, ik heb dat heel uh, als, als plezierig ervaren. Vooral omdat je het omdat je zo, het is heel gedisciplineerd en heel erg gefocust uh, vanuit het lichaam. Dat je dan weet zeg maar, waar je waar sterke punten liggen en uh, hoe je die kan gebruiken om een tegenstander uit te schakelen. Maar wat en, uh, ook heel belangrijk is, en dat gebeurt meer en meer, allerlei voetbalclubs lassen judo in als uh, extra sport. Wim, wat vind je daarvan? Nou ja, weet je wel, het is met judo. Net wat hij zegt, het is gedisciplineerd. Je leert dus met elkaar omgaan. Laten we maar gewoon het woord stoeien genoemen. Maar het belangrijkste is het valbreken. Ja. En dat komt in het voetballen veel voor. Dus vallen en opstaan op en meteen weer door kunnen gaan. Want jongens, daar hebben jullie voorbeelden van. Ja, ja, als je... Even kijken, nou ja, ik bijvoorbeeld toen ik bij Haarlem speelde... toen hadden we zelfs trainingen. Uh, dan maakte hij twee tallen. Eén had de bal in zijn uh, uh, in uh, armen en de ander moest hem maar uh, proberen zien, uh, af te pakken. En uh, zo ging je dat de hele tijd afwisselen. En, uh, ja, dat heeft toch weer te maken met die kracht en uh, het uh, reageren en uh, breken van de val. Snel opstaan. Toch hartstikke belangrijk ook in het voetbal. Uh. Ja. Want als je Nale verkeerd valt, breek je je arm en als je niet verkeerd valt... Je kan iets uit... breken en uh, je, ja, je kan uh, op allerlei manieren verkeerd terechtkomen. Ik denk, als je dat, uh, als dat tussen de oren zit van hoe je dat wel echt uh, moet, uh, moet breken... Of, uh, ja, dan weet je toch echt wel zeker dat je in ieder geval sneller bent in de omschakeling... en in ieder geval sterker bent aan de bal. En dat is voor de tegenstander hartstikke moeilijk. U luistert naar Koen Michielsen van Zandvoort 1. Naast hem zit Jesse de Haan. Jesse, wat zijn jouw ervaringen met judo? Ja, ik, uh, ik heb zelf uh, in ieder geval nooit, uh, nooit gejudood... Uh, maar ik kan wel een heel mooi, uh, ja, mooi voorbeeld geven. Mijn vader die, uh, ja, die was ook wel redelijk goed in de, in de voetballerij. Maar die heb geloof ik tot zijn twaalfde pak een beetje het veertiende gejudood. En uh, ja, was gewoon altijd heel sterk aan de bal. Uh, qua snelheid of iets, dat viel allemaal uh, reuze mee. Maar uh, ja, je kreeg hem niet van de bal af. En ik denk dat dat gewoon uh, ja, in de voetballerij, zeker als spits zijn, uh, dat je gewoon een groot is. Uh, want dat was een grote... Uh, ja, wat meer statische spits. Hij stond wel altijd op de goede plekjes. En ik denk wel dat dat bepaalde punten zijn... die je gewoon uh, ja, lekker mee kan nemen. En je wel kan ontpoppen tot hetgeen uh, wat, je, wat je bent. Ja. Of wat je wordt. We hopen de komende weken met uh, Jo Brandt... die ook al genoemd is door, uh, door Wim... te gaan praten over de nieuwe plannen van de KNVB. Maar in die plannen staat ook dat we beter moeten gaan verdedigen. Wat jij nou zegt over jouw vader... die kreeg je niet van de bal... Ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is. En waar het judo eventueel ook in zou kunnen helpen. Ja, ook dat inderdaad. Kijk, misschien dat, dat verdedigen. Dus gewoon in de, in de voetballerij bedoel je. Ja, ja, aan, ja. Ja. Ik bedoel, uh, als spits zijn, als jij geen balverlies leidt... dan hoef je verdediging ook niet aan de, aan de bak. Dat is een, uh, een heel makkelijk ABC'tje. Dus ik denk dat uh, zowel voor de spitsen als bewijzen van middenvelders... als verdedigers dat het gewoon een heel belangrijk, uh, belangrijk iets is. Zodat je sterk wordt aan de bal en niet zomaar balverlies leidt. Want zoals Johan al zei, als wij de bal hebben, hebben ze hem niet. Ja, precies. Ik kan net zeggen, het is net een verkruif Ja, nee, maar het, maar het is gewoon. zo. Het is allemaal zo simpel. Het is heel simpel, maar het is. Maar, uh, ja, ik, de uh, bal niet verliest, dan verlies je niet. Ik ben het met hem eens. Het heeft te maken dus met het, uh, met het, psychische en lichamelijke aspect. Maar alleen voetbal is voor ons niet goed. Je uh, wordt door uh, het judo krijg je veel meer coördinatie. Een voetballer is door het voetbal stijf, bijvoorbeeld in de heupen. Een voetballer kan ook niet turnen, hè? maar door het judo. En ik zou zeggen, ieder jongetje moet een paar jaar zeker gaan judoën. Als hij een voetballer is, zeker. En dan komt hem te goede in het spel en in zijn bewegingen enzovoort. En in zijn inzet, instelling en noem maar op. Nou, hierbij verklaar ik als Watertoren Sport dat de KNVB in zijn nieuwe plannen judo als opleidingsonderdeel ja. uh, moet gaan meenemen. Zijn we het allemaal mee eens, toch? Ja, nou, uh, Ruben Haukes die heeft al uh, uh, het judo gebracht als onderwijs uh, in de scholen. Hè? Als lichamelijke opvoeding in de scholen. En dat is heel, heel erg belangrijk. Wat ik al zei, het is heel belangrijk voor je coördinatie. Ik was uh, ook zelf op het Sio's en plank. Deur, kon ik helemaal niet. Maar door het judo ben ik toch anders geworden. Ja. Ik heb het zelf aan de lijf ondervonden dat het heel goed is. En je bent 85 en een zeer gezond mens tegenover me. Ja. Het heeft er ook mee te maken. Hè? Oh, je ik denk dat dat gewoon in de genen zit, Henny. Ja, maar ook sporten. Ja. ja. En wat je dan ook doet. Maar judo en voetbal zijn natuurlijk de sporten waar je ja. het oudst mee wordt. Ja. <laughs> Hoor je dat, jongens? Ja. ja. U luistert naar de Watertoren sporten. belangrijke uitspraak gedaan door Wim Buchel. Judo moet onderdeel worden van de voetballerij. En daar zijn we het allemaal mee eens. En ook Jesse en uh, Koen hebben dat onderschreven. Het is tijd weer voor een van de, de muzikale keuzes. Every breath you take, the police. Every breath you take... Summers en natuurlijk Sting <muchas> en dat was de police met een prachtig liedje dat heet every breath you take. Hier <muchas> de niet ingemoten en we waren bij deze natuurlijk. Wim Michel is erbij en dan gaat het over judo. En dan hebben we het ook over het verdedigen in het voetbal, want dat is een van de dingen die door de KNVB wordt aangeprezen. We moeten als Nederlanders leren verdedigen nou Wim. Je hebt het al gezegd, je moet eigenlijk judo doen. Dan weet je al dat je coördinatie in het lichaam, dat zeiden die jongens ook al. Ja, kijk, we moeten niet te veel de nadruk leggen op het judo. Want het judo zelf is natuurlijk een, een spel om lekker te knokken met elkaar. Maar het judo is heel erg belangrijk. De coördinatie en het valbreken. Ja. En, en, en dat bij elkaar, dat kun je dus in het voetbal brengen. Leuk het is voetbal, dat ja? is het heel belangrijk als we het over verdediging hebben... op de bal letten. Niet op de schaarbeweging, alleen maar op de bal. Kijk nee. naar de bal altijd. Jongens, je moet weten hoe je moet verdedigen. Laten we beginnen met Koen. Koen, hoe moet je staan? Uh, ja, nou ja, waar uh, Jesse en ik sowieso over eens zijn... is dat um, je kijkt in principe eerst wel wat, wat het sterke been is van de tegenstander. Uh, die probeer je zoveel mogelijk af te schermen. Dat je hem dwingt naar zijn verkeerde been... Uh, ja, wat hij dan kan doen is een uh, bal terugspelen of uh, proberen iets van een crosspaas of dergelijke uh, met zijn zwakke been te geven. Uh, dat, als je dat samen met het hele team al hebt gezien, dan kan je daar de tweede bal, heb je dan al de bal veroverd. Uh, verder ja, kijk je natuurlijk uh, wat zijn snelheid is bij je tegenstander. Dus dan kan je kiezen om korter op te gaan of je neemt een beetje afstand. Uh, verder, ja, um, als je zorgt dat je centraal uh, altijd met drie man staat... dan weet je zeker dat je nooit een, uh, een counter tegenaanvaller kunt krijgen. Uh, dat mis ik af en toe nog wel bij Zandvoort. Uh, dus ik bedoel, zeg maar, als de bal aan de rechterkant is... dat de linksback links meegaat mee zeg maar, naar, naar het centrum... waardoor je een driemans drie blok hebt in het midden. Dus dat er nooit die steekpaas door het midden kan komen... waar een counter een gevaarlijke counter aanvalt. Laat die buitenkant maar vrij... Uh, en, als je, als je snel genoeg bent, dan kan je toch met z'n allen kantelen. Dus op een gegeven moment is dat helemaal het probleem verholpen. Iedereen zou eigenlijk aan het elastiek moeten zitten. Ja. Hè? Tien meter tussen ja. en uh, meegaan. Dus ik denk dat het verdedigen heeft echt met het hele team te maken heeft. Het begint al voorin en uh, ja, de, de, de, de troeven komt dan achterin. En nooit recht voor een... Uh, voor een... Nee, absoluut nooit recht. Uh, een instap is ook uh, uit een boze. Vooral uh, als je één keer instapt en een sneller speler, dan ben je weg. Dan kom je, ook, dan kom je er ook nooit meer bij. Ja. En je voeten zijn ook heel belangrijk. Het stand van je voeten op de voorvoeten is natuurlijk uh, prioriteit. Want uh, je moet snel kunnen reageren. En op je hakken is dat uh, totaal niet te doen. Niet te doen. Nee. Dus je maakt je klein. Ja. Je gaat door je knieën. Je staat op je voorvoeten. Je armen doe je breed. Ja. Kijk naar het standbeen, het, of het sterke been van de tegenstander. Ja, dan heb je hem toch? Als het goed is, heb je hem dan. Tenzij er iets uh, miraculeus gebeurt. Maar, ja, maar ja, er zijn maar weinig messies hoor. <laughs> maar dat wordt mooi. Dus makkelijk is. Ja, ja, nou ja, ik bedoel, dat is sowieso denk ik wel, uh, als ik kijk ook naar mezelf, even op een van mijn sterke punten, gok op uh, de fout van de tegenstander. Ik bedoel, daar heb ik al best wel wat uh, ja, doelpuntjes uit gemaakt door uh, inderdaad dus een goede been uh, af te dekken, waardoor je hem dus dwingt. Om of naar zijn naar laatste man te gaan spelen. Uh, of terug naar de keeper. Nou, vaak wordt die bal dan met de verkeerde been gegeven... waardoor die dus uh, tekort is of uh, de, de paas niet aankomt. Nou, en dat is wel uh, hetgeen waar ik altijd lekker, uh, lekker happig op ben. En op trainingen, en Koen noemde net dat voorbeeld bij Haarlem... toen hij daar speelde. Daar deden ze één man de bal in zijn handen... de andere man erbij en proberen hem af te pakken. En dat brengt je dan, Wim, bij die zo belangrijke coördinatie. Ja, eh, en eh, dat doe je bij Guido ook, hè? Dus uh, je bent op de grond bezig en uh, bijvoorbeeld een band losmaken van elkaar. Of uh, een bal die ze vast hebben uh, uit, uit de omarming uh, weten los te maken. En dat doen ze dus in de voetballerij ook. En dat heeft alles met verdedigen te maken. Heel belangrijk. Absoluut. Dus KNVB overdrijven het niet erg. Leren gewoon hoe het moet. Ja, gewoon de basis denk ik dat we een hele grote, grote stap zetten. U luistert naar de Watertoren Sport. We hebben het over allerlei onderwerpen. We hebben het over judo met de 85-jarige oud-scheidsrechter Wim Buchel. We hebben het over voetbal met de mannen van SV Zandvoort... die het morgen moeten gaan doen in die promotiewedstrijd. Jesse de Haan en Michiel. Koen Michielsen. Michielsen. Eh, sorry Koen hoor. Ik weet echt hoe de goals gemaakt worden door je... maar je naam, ik krijg het er niet uit... En we hebben natuurlijk aan de knoppen vandaag uh, weer technicus uh, de heer Jansen. Ik mag hem niet, want de, de spits van het Nederlands heet ook Jansen. En hij zegt al dat het zijn broer is, maar... Nee, dat nou, is zijn zoon, zei hij net. Oh, zijn zoon. <laughs> kan helemaal niet, want hij is dubbel S. <laughs> oh, je hebt een S'je nodig. Ja, nee, hij is van de tak en ik van de Armen. Oké, okay, Ruud, wat vind jij vanavond van het Nederlands team? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ga niet kijken in ieder geval. vrijdagmiddag is altijd mijn borrelmiddag. En vrijdagavond je muziekavond? Nou, nee, dat niet. Maar als ik vrijdagmiddag die borrelmiddag gehad heb, dan wordt dat van die muziekavond niks meer. Dus <laughs> ik denk niet dat ik op tijd thuis ben. En meestal val ik in slaap voor de televisie. Dus ik, ik weet het niet. Maar nou, leuk, ik, hoop, is, ik hoop natuurlijk dat ze winnen. Leuke sfeer in het huis van jou. Je bent net getrouwd en je valt in slaap. Ja. Yeah. Dat heb je je getrouwd bent. Moet niet meer nodig. Dan, <laughs> dan, <laughs> dan heb je alles al. You'll be 40. Kingston ja. Town. Formulier in Engeland dat je moest invullen voor als je werkeloos was. <coughs> de gasten ontmoetten elkaar dus bij het arbeidsbureau, zou ik maar zeggen. En zijn toen maar een beentje begonnen. En dat was uh, UB40, UB40 dus. De titel van het werkeloze formulier in Engeland. Oké, okay, nou, we gaan weer? Hier zitten geen werkloze. Hier zit een uh, man van nou, hier... 85 die eruit ziet als 65, Wim Buchel. En twee hele jonge jongens die morgen een heel belangrijke wedstrijd gaan voetballen. En de één daarvan is Jesse de Haan. Daar begon de liefde voor het voetbal al heel vroeg. Want iedere zondag om zeven uur met het bord op schoten. Ja, ja klopt. Altijd. Uh, ja, dat zeg ik net. Uh, altijd aan het voetballen. Altijd te laat. Maar uh, zondag zorgde ik altijd wel dat ik op tijd thuis, thuis, thuis was. hoor. Ja. Ik ging, uh, ging de tv aan inderdaad. En een uh, shirtje aan. En, uh, op, de tv, op, de, op de bank tv kijken. Als je SV Zandvoort noemt en je noemt de naam De Haan... dat hoort wel heel erg bij elkaar, hè? Ja, ja. Hoe komt dat? Uh, ja, papa denk ik dat het daar allemaal uh, mee is begonnen. Die uh, hebben hier uh, altijd in de regio wat gehad. dorp toen hier naar Zandvoort... Uh, Zandvoortmeeuwen, uh, TCB, uh, ga zo maar door. Je bent op je vierde begonnen, dat is opmerkelijk. Ja. Want Zandvoort was daarmee eigenlijk de hele voetbalwereld vooruit, hè? Uh, ja, ik denk het, ja. ja want... Volgens mij is het nu pas vanaf uh, vijf, geloof ik. Nou, ze beginnen nu o, met Kabouter voetbal. Ja. En, maar dat is eigenlijk nu pas in opkomst. Hoe belangrijk is het om jong met die kinderen te beginnen? Uh, ja, ik denk heel jong. Ik denk dat het gewoon, uh, ja, net wat we over judo hebben, zeg maar gewoon de basis leggen. Dus zowel uh, links, rechts, uh, ja, gewoon kijken naar hoe je, hoe je reageert. En dat was vroeger altijd aan het voetballen. Hoe belangrijk is het dat een voetballer tweebenig is? Uh, ja, heel belangrijk. Want... En hoe kun je dat? Want iedereen wordt één benen geboren, dus er zijn ja. maar heel weinig die het met twee gaan hebben. Uh... Dus hoe word je twee benen? Ja, wat ik vroeger altijd deed, was uh, wat, uh, achter bij ons hadden we een, een schuurtje, het een Rode Kruisgebouw. En uh, ja, daar stond ik dus altijd met een bal uh, links, rechts, links, rechts. Gewoon continu, gewoon, uh, soms al uren achter elkaar. De uh, voetballen en een hoog houden tussendoor voor de, ja, voor de coördinatie, kijken wat je kan en. Uh, ja, dat zeg ik, waren mijn vrienden er niet daarvan maakte ik mezelf alsnog wel alleen. Ja, het is het heerlijkste dat er is. Ik ga naar je buurman. Want jij bent in 2009 eigenlijk begonnen uh, bij Haarlem. Ja, uh, daarvoor uh, wel bij Sanford ook een uh, jaartje of twee. Uh, ik begon heel laat met voetballen, nou, relatief laat. Uh, vanaf mijn zevende, achtste. Ik had uh, daarvoor uh, een ziekte aan mijn heup. Een ziekte van Pertus. Dus um, ja, ik kon eigenlijk uh, bijna niet lopen of uh, wat dan ook. Maar toch... Uh, tegen dokters uitspraken in, uh, toch gaan voetballen. En uh, ja, dat heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt. En uh, die ziekte is volledig uh, verdwenen. Dus uh, toen kon ik gaan starten met voetbal. En uh, nou, dat bleek wel goed in mijn aard te liggen. En dus uh, heb ik het zo kunnen ontwikkelen dat ik uh, nog best uh, ja, bij veel clubs uh, terecht kon. Het ja. werd Haarlem. Dat werd Haarlem, inderdaad. Uh, daarvoor uh, heb ik eerst bij KVB KNVB gevoetbald, de Noord-Holland selectie. Uh, nou, dan ga je toen ooitje spelen tegen clubs als Excelsior, Haarlem in dat geval. En uh, op een gegeven moment dan krijg je dan een brief thuis gestuurd uh, met het logootje van Haarlem. Ja. Nou, dan, uh, ja, dan, dan komt, het is gewoon een jeugdroom die uh, dan uitkomt natuurlijk. Ja. En uh, helaas uh, dat ging dat uh, failliet. Dus, uh, dat is heel zonde. Dat is in het jaar dat uh, Xavier Maus met de C1 kampioen werd. Werden jullie ook kampioen met de D1? Uh, wij werden kampioen met de beker. We hebben de beker gewonnen. En uh, ja, dat is geweldig. Dat is, uh... Maar wat een teleurstelling dat die club... Uh... Ja, echt een grote teleurstelling. Met zoveel talent zat daar. En, uh, ja, ik merk het ook. Uh, net wat ik ook zei met uh, Puk Posma nu. Dus. Uh, die heb ik ook mee voetbald. Hartstikke goede voetballer ook. Voor hem heeft het heel goed uitgepakt. Puk dat gaat is... naar HFC. Ja. Jij ging naar Haarlem. Ik maar ging HFC. naar HFC, ja. Um, ik heb daar voor mezelf gezegd... Uh, eigenlijk geen leuke tijd gehad. Het was niet mijn voetbal of niet mijn mensen. En... Uh, ja, ik heb daarvoor, daarna voor gekozen om weer terug te gaan bij de oude stek. En wat vertrouwd voelde. En waar ik echt mijn eigen ding kon doen. En uh, niet een jaar later kon ik dan weer terecht bij Rijnsburgse Boys. Uh, op klassiclub. En uh, ja, daar heb ik ook echt de tijd van blijven gehad. En, Volg je die gasten nog? Nou, weinig. Uh, het is, is uh, Trekte me wel nog die club. Alleen uh, ik heb het nog niet echt in de, in, meer in de gaten gehouden. Uh, op dit moment zit Ted Sanje die zat daar nog. En uh, van hem hoorde ik dan wel het een en ander. Uh, ja, maar het is gewoon een club waar het voetbal echt heel erg leeft. En uh, dat merk je ook in alles. In de sponsoring, in de, in de kleding, in uh, wat er allemaal gedaan wordt voor de jeugd. Uh, voor het eerste. Het is uh, alles op de top geregeld. En uh, daar leeft het echt. 5000 man langs de lijn. En, ja, maar het top. gekke is, uh, er gaan drie jongens van de HFC naartoe. De trainer van de HFC gaat er naartoe. Maar ze hebben het niet gehaald. Nee. nee het is zonde. Ik, uh... ja, ik weet niet wat ik daarvoor moet zeggen. Nou, ik denk dat ze er nu... Uh, met, de, met de, de vingers in de neus... gewoon inlopen hoor. Want het is natuurlijk een ongelooflijk sterke ploeg. Ja, absoluut. Maar hoe komt het dat daar zoveel mensen komen kijken... en bijvoorbeeld bij HFC staan er 300? Ja, ik weet niet. Het is... Uh... Ja, toch... Ja, dat is al down, komt dan echt al vanuit de roots. Weet je het zit daar al, al helemaal erin. Uh, net als bij HFC is het natuurlijk ook al een uh, heel oude club. Maar ik, ja, dat, dat heeft natuurlijk gewisseld tussen klassen tussen door. en Ik denk dat bij Rijnsburg... Uh, ja, is het echt een hele hechte groep. En bij HFC heb je zoveel wat er nog bij komt uh, De concurrentie bijvoorbeeld in de bollenstreek... is ook heel erg hoog. Ja. Dus Katwijk, uh, Quick Boys, Lisse. Ja, de, als dat als tegen elkaar speelt... Dan, uh, Grootste rivaliteit ontstaat daar. Het is echt, uh, echt top om te zien. Plus echt het feit dat het waarschijnlijk allemaal dop, dorpen zijn. Hè? Ja. En Haarlem is natuurlijk een grote stad. Ja, staat. Haarlem is een grote stad natuurlijk. Ja. En, en als, als Haarlem het voetbal gewoon uh, geleefd had... dan had Haarlem zelf ook nog wel bestaan. Ja. Maar, bedoel, het feit dat er niemand meer bedoel, bijna geen bezoekers komen, kwamen... bij de, de thuiswedstrijden... Ja, dat, dat is dan finesse voor zo'n club... En dan zegt de sponsor op een gegeven moment ook van... nou, doei. Dus, uh, het heeft geen reclamewaarde Dat moet je wel hebben natuurlijk. Ja, maar ik denk ook dat we als we weer naar, naar hier gaan kijken... ik denk inderdaad wat Koen zegt... dat het daar nog echt in de, ja, in de roots ligt. En dat we hier gewoon te veel uh, ja, dingen eromheen hebben om te doen. Dat het daar nog echt erin gestampt zit van... bij wijze van zondag uh, kijken bij het eerste... En ik denk dat het hier veel meer is van uh, zondag uh, gaan we naar het strand. bewijs van als het mooi weer is. Ja, dan is er helemaal niet zoveel meer uh, van we gaan kijken. Dat zag je ook in Noordwijk en Houd natuurlijk. Hè? Met dat, hoe heet dat? VSB, uh, VVSB? VVSB. VVSB. VVSB. Ja. He, die, die, die uitwedstrijd, uh, die bekerwedstrijd. Dat was natuurlijk gewoon een, een happening in het hele dorp. Hè? Ja precies, maar daar staat alles weer, uh, ja, weer, weer op zijn kop. En dat is eigenlijk iedere week daar wel een beetje zo. Uh, wat Koen ook zegt, de rivaliteit. Dat daar toch veel meer uh, leeft. Uh, spelen natuurlijk ook wel op een ander niveau. Dus ik denk ook wel dat het morgen bij ons uh, wat drukker gaat worden ja. dan, uh, dan normaal. Maar ook dat ja, gaat afnemen. Ik weet niet, op de een of andere manier is dat hier... Uh, hebben we allemaal wat anders te doen, lijkt me. Wim Buchel zit uh, helemaal ja te schudden. Ja, vroeger was er alleen maar voetbal. En alleen maar op zondag. En de mensen hadden verder niks. Nu zijn er veel meer, bijvoorbeeld golf... wordt ontslagelijk veel uh, gespeeld. Uh, men... Uh, men is niet meer geïnteresseerd in het voetbal van zondag. Daarmee is bij HFC maar 300 man. Vroeger was bijvoorbeeld SCH dat was een landelijke bekende club. Ja. Maar ik weet niet hoeveel mensen daar naartoe kwamen. Het is helemaal weggeëpt. Het zaterdagvoetbal is veel meer in opkomst gekomen... door de vrije tijdbesteding. En hij zegt net, dan gaan ze dat strand of iets anders doen. Maar er zijn andere sporten die het voetbal een ja, beetje okay. verdrongen hebben. Okay. Blijft een volksport. Blijft een volksport. En uh, we gaan allemaal kijken naar bijvoorbeeld Feyenoord, Ajax, Manchester United. Maar als ik morgen ga kijken naar de jongens... heb ik er meer plezier in naar die amateurs te kijken... als naar, uh, naar de jongens die zoveel verdienen. Ja, is, het, is het ook niet zo dat, dat uh, denk ik het, uh, de aansprekende prestaties... Ik bedoel, dat zie je... Uh, uh, Daphne Schippers wordt wereldkampioen. Atletiek ineens in de boost. Uh, uh, Kiki zit, Bertens. Kiki Bertens nu op, op uh, Roland Carross. Die het gewoon verschrikkelijk goed doet. En al in de derde ronde zit. Dat stimuleert de teksten. De, de, de, de tennis natuurlijk weer. Max Verstappen natuurlijk. De, de kartclubs. En, en uh, die dat soort dingen doen. Die zullen daar echt wel het nodige van merken. Want uh, die jongetjes die denken allemaal dat ze allemaal, allemaal kleine maxjes zijn. Ja, ja, ik denk dat de voetbal misschien toch. Te, ja, hoe noem je dat? Misschien te lang. ...al uh, heel hoog in het vaandel staat. Dat iedereen nu wel een beetje zoiets van... ...ja, dat voetbal, dat kennen we misschien wel. Ja, maar uh, is het ook niet zo... ...dat dat, dat, dat ervaar ik bij mezelf... Hè? ...als ik, als ik uh, mez gewoon voor mezelf mag spreken... ...ik vind het Nederlandse voetbal niks meer aan. Nee, ik, maar dat, ik, dat, ik kan niet dat, dat eens een wedstrijd ben ik wel uh, redelijk. In de, eredivisie, redelijk jij... in de Eredivisie... ...wordt op het ogenblik de bal rondgespeeld... ...en dan gaat het om een balbezit. Dat is natuurlijk belachelijk, het gaat ja. helemaal niet om een balbezit... Het gaat om aanvallen en doelpunten maken. Voetbal is uitgevonden om meer doelpunten te maken... dan het tegenstander. Ja, ja toch? Ja, dat en... zie ik dus niet meer in nou, maar de Eredivisie. Maar wel divisie. bij de amateurs. Ja, maar goed, die zijn niet op de televisie. Nee, oh. nee, maar nou ja, nu komt dus de Tweede Divisie... ook op tv, want Ziggo gaat het uitzenden, gelukkig. Ja. Okay. Maar je zou eigenlijk... een wedstrijd van Zandvoort... in Zandvoort gewoon op de tv moeten brengen. Ja. We zijn daar wel mee bezig om die tv hier te ontwikkelen. Maar dat verdient zo'n club gewoon. Ja, of, ja. We, of we natuurlijk voor zorgen... dat, dat die Eredivisie-clubs... die dus toch aan een... Een, een, een, een voorbeeldfunctie hebben... dat hij gewoon weer eens een keer lekker, lekker aanvallend voetbal gaat spelen. Ja, nou dus ik hoop dat, dat Peter Bos dat bij Ajax gaat brengen. Ja, nou dat ben ik wel met jij ja. eens. Nou gaat Heracles, die gaat Europees voetballen. Maar vergeet niet dat de Koninklijke HFC... bijna Heracles uit het KNVB-bekenternooi uh, gooide. Hè? Ja, goed ja. hè. Ik bedoel, als die Jeffries Samsin die bal erin schiet... tien minuten voor tijd... dan is het gewoon uh, HFC dat uh, Europees gaat voetballen. Dat ja. is natuurlijk wel leuk hè. Ja, dat is wel van Utrecht moeten winnen natuurlijk. Wat zeg je dan? Ah, dat is wel van Utrecht moeten winnen. Ja, ja. ja maar we dan. gaan naar de laatste plaat, heren. Want... Uh, ah, nee, dat ga je niet vertellen, joh. Ja, de tijd dringt. Ja, je hebt nog... Uh, we gaan naar de laatste plaat. En uh, dus op jouw verzoek uh, is dat Sven. Oké, okay. uh, maar uh, verder niks zeggen, hè? Verder niks zeggen. Want ik, ik, wil, zeg. ik wil weten wat Wim en wat, uh, wat Koen ervan vinden. Ik zeg niks. Want Jesse weet het al. Ja. Oeh, of niet tears are in my eyes when I watch TV. Images that make me cry. An awful page of history. We live in a battlefield. Once more We never seem to figure out Nobody wins a war Why must children die? Because we worship differently other's eyes And see Although we disagree We're family Why can't we deal?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 Can't we disagree without war? Why can't we disagree? Ja, Wat vond je ervan? Van dit uh, programma? Ja, nee, van deze plaats. Onvoorstelbaar goed. Goed, hè? Ja. Ik ben helemaal niet zo uh, muzikaal, maar ik heb het deze keer eens heel goed geluisterd. Het is echt uh, heel, heel, heel goed. Wat vond jij goed? Het nummer over, uh, ja, over uh, mensen over de mensen Dat er eigenlijk wel wat aan toe gaat met de mensen. Als je kijkt naar de Het is wel mooi dat hij dat dan benadrukt. Vind je het niet gek dat deze plaat niet meer bekend is? Dat alleen CFM hem draait? Er zit ook emotie in. Ja. dat. Weet je wie het is? Nee. Hey. Sven Duif. De zoon van onze andere technicus. Ja. Duik, met, uh, met uh, Ruud, zijn dat de mannen die dit sportprogramma draaien. En die jongen krijgt gewoon geen kans. doodzonde. Ja. Watertoren Sport, dames en heren, sportprogramma op CFM Zandvoort. Iedere vrijdag van 10 tot 12 uur met vandaag als gasten Wim Buchel, 85 jaar, geweldige prater over het judo. Vandaag als gasten ook Jesse de Haan en uh, Koen Michielsen van SV Zandvoort. Morgen die belangrijke wedstrijd. Wim, wie gaat er winnen? SP's antwoord. Jij gaat kijken en je ja. gaat daarvoor zorgen. Op ja. het terras. Ja, anders ga ik niet kijken. <laughs> de Buurt Jansen, wie gaat er winnen? Huh? Wie gaat er winnen? SP's antwoord natuurlijk. Ik kan, kan je toch ook, niet anders? Ga je ook kijken? Nee, kan... ik ga niet kijken. Je blijft een beetje. Nee, ik blijft. heb andere afspraken voor ja, het weekend. Helaas. Ja, ik weet ook zeker dat jullie winnen, jongens. Ja, absoluut. En één dingetje nog. De scouts staan langs de lijn. Justin, jij Koen, jij Jesse en die Beck, die worden nu al gevolgd. De kans is groot als jullie promoveren dat de helft weg uh, ja. ja, ik weet niet wat, uh, wat jongens de jongens gaan doen. Dat gaan we volgens seizoen wel uh, bekijken. Maar ik denk dat ieder dat voor zichzelf moet bepalen. Ja. Klaar bij deze. Dat, uh, de volgende kans. Is het? Nee. het mooiste oh, is het slotwoord ja. kwam in de Watertorensport van Koen Michielsen. Mannen, hartstikke bedankt voor jullie komst. Sommige uitzendingen zijn leuk. Deze was heel leuk. Dank je.